de presidentsverkiezingen in Slowakije zijn gewonnen door Susanna Kaputova. Het land krijgt daarmee voor het eerst een vrouw als president. De 45-jarige advocaat kreeg ongeveer 60 van de stemmen. Ze is antipopulistisch en pro-Europees... en lid van een liberale partij die geen zetels heeft in het parlement. De advocaten zetten zich actief in voor het milieu en tegen corruptie. Een van de hoofdredenen om mee te doen aan de verkiezingen... was de moord op onderzoeksjournalist Jan Kusiak en zijn vriendin... Ze werden doodgeschoten terwijl hij onderzoek deed naar banden tussen schimmige ondernemers en de Slovaakse regering. Er moeten meer regels komen voor tech- en internetbedrijven. Daarvoor pleit Facebook topman Mark Zuckerberg in de Washington Post. Hij vindt dat de overheid nieuwe wetten moet maken op het gebied van schadelijke informatie, verkiezingen, privacy en het delen van informatie. De openbrief van Zuckerberg komt op het moment dat Facebook onder vuur ligt vanwege dataschandalen verspreiding van nepnieuws en gewelddadige livestreams... zoals die van de aanslag in Christchurch. Vannacht is de zomertijd weer ingegaan. De klok is een uur vooruitgezet, waardoor het s'avonds langer licht blijft. De zomertijd ging eind jaren 70 in om energie te besparen... maar al jaren is er discussie over het verzetten van de klok. Mogelijk komt er over drie jaar een einde aan het verzetten. De zomertijd dit jaar eindigt weer op zondag 27 oktober... dan gaat de klok weer een uur terug. Staatssecretaris Harbers moet meer doen om erachter te komen... wat er gebeurt met Vietnamese jongeren... die verdwijnen uit de beschermde asielopvang. Dat zei nationaal rapporteur Mensenhandel Bolhaar in Nieuwsuur. Hij reageert op de verdwijning van zeker 60 jonge Vietnamezen uit de asielopvang. Er wordt rekening mee gehouden dat ze het slachtoffer zijn van mensenhandel. Volgens de rapporteur is Harbers zeer betrokken bij de zaak... maar ontbreekt het nationaal en internationaal aan coördinatie. Het weer... Bewolkingen plaatsen wat lichte regen. In de loop van de dag breekt vanuit het noorden op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 9 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal. 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Doe lief. Dank je wel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zierven. Met nu de nacht... Party with me Let it loose and set your body free Leave your situations at the door So when you step inside, jump on Situations at No,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 For you, I've learned to... It's better sometimes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 And you are A diamond. We zijn más fuerte si estamos los dos zijn